Dan ga ik naar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 En uh, ja, gisteren weet, wist hij het wel zeker tijdens The Voice. Omdat hij drukte voor William Vinta. En ja, wat een bekende naam. William Vinta is een paar maanden geleden ook wel hier in de uitzending geweest. En uh, toen, uh, ja, toen uh, wist hij nog niet dat hij uh, in The Voice uitzending zou komen. Maar hij is gewoon ook door bij The Voice. En uh, ja, je zult hem vast wel zien tijdens de battles die de komende weken gaan komen bij The Voice of Holland. En wij zullen dat ook zeker volgen bij CFM Zandvoort. Hey, boy. Ik ben Mr. Magic van Xire. Op vrijdag 22 oktober is onze single cd presentatie. In discotheek Fame. Natuurlijk in Zandvoort. Vanaf 8 uur, zaal open, 5 euro in train. Daarbij krijg je natuurlijk een gratis single cd. Be there or be square. Xire, natuurlijk bij CFM. En wij hebben hem aan de telefoon, goeiemiddag, nou nu avond, uh, Alando, of Mr. Magic. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Hoe gaat het, hoe gaat het? Ja, hier gaat het lekker. Hoe gaat het daar in Arnhem? We zijn druk bezig ja, uh, uh, voor een videoclip. Ja, want die gaat morgen komen. De videoclipopname, ook in fame, hè? Ja, ook in fame, ook in fame. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja, wat, uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Uh, we gaan nog eens een nieuwe single opnemen. Put your hands up. Uh, we hebben wat figuranten. Uh, het wordt een dolle boel. Het wordt een dolle boel. Het wordt leuk. Hoe dol is dol? Ja. Zoals het liedje al zegt, hè, het, het, het, het nummer is put your hands up. Dus iedereen gaat de hand in de lucht gooien uh, tijdens de video shoot. Ja, of uh, dat er een pistool op zich hun gericht staat omdat ze hun handen in de lucht moeten gooien of anders? Nee, nee, nee, nee. het nummer vraagt gewoon van je dat je je hand in de lucht moet gooien. Zoals jullie de oude promo hebben gehoord en iedereen gooit het vanzelf de lucht in. Ja, want is het een top 40, Geert Waard? Zeker. Ja? Zeker. Alleen, alleen onze fans moeten het nou gaan doen, hè? gaan kopen, op een of andere manier zorgen dat wij erin komen. Ja, want, want um, ja, dat is natuurlijk in de Nederlandse entertainment business heel erg moeilijk, maar uh, door een goede begeleiding en goede, um, goede hulp van heel veel andere mensen gaat het helemaal ja. lukken. Um, ja, morgen dus de videoclip op, uh, de, morgen is de zondag de 17e. Uh, ja. Iedereen is daar uh, van harte welkom, hè, want jullie zijn ja. ook nog op zoek naar figuranten. We zijn nog, uh, ja, nog steeds willen we wat extra figuranten hebben, want we willen de tent vol hebben. Als je denkt dat je niks te doen hebt en je bent in de buurt van Sandvoort, uh, van kom dan naar discotheek Fame. We, we gaan beginnen om twee uur, beginnen we met uh, figuranten schieten, uh, tot de uur of uh, zeven. We hebben, we hebben een uh, uh, visagist hebben we, uh, dus het wordt leuk. Kom erbij, kom gewoon meedoen. Als je denkt, ik heb een leuk gezicht, ik kan leuk dansen, weet je, of uh, jullie zoeken mij. Gewoon komen. Ja, jij weet zeker dat diegene ertussen zit? Ja, tuurlijk. Ja. Iedereen kan meedoen. Iedereen, iedereen kan meedoen. Mee iedereen mag meedoen, iedereen kan meedoen. Het komt helemaal goed, hè? Ja, het komt zeker goed. Dus, ja, in ieder geval de eerste single, nou, in ieder geval de videoclipopname morgen. Het gaat echt een heel super discofeestje worden hè, op Put Your Hands Up. Um, ja. En dan een week later, op de 22 oktober, is de CD-presentatie, Is de CD-presentatie, ja, ja, ja, ja, ja. Samen we met Dindy heel die we zo heel wat We hebben heel wat zangers die, uh, en zangeressen en rappers natuurlijk, die, die ons uh, bij gaan staan. ja Natuurlijk, want we willen er een leuk feestje van maken. Dus... Wees, uh, kom er gewoon bij. Kom kijken. En je zou merken dat het een feestje is. Nou, dat komt helemaal goed. Uh, ja. Mr. Magic. <laughs> yes. Hey, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd. Iedereen gewoon komen morgen tijdens de videoclipopname. Mocht, doe je nou mee met die videoclipopname, dan krijgen ze een klein cadeautje. Ja, dan krijgen ze een kleine presentje. En wat krijgen ze dan? Ja, dat, ik, ik denk niet dat je dat nou moet vertellen. Ik denk dat als ze zo gierig genoeg zijn om te komen... Dan krijgen ze denk ik een, een leuk presentje. Gewoon komen en dan daar merk je wel wat je krijgt. Je houdt het nog een beetje spannend. Ja tuurlijk, het moet spannend blijven. Mensen moeten komen, mensen moeten willen komen. Het, het, het, zoals ik al zeggen. het wordt een feest. Het wordt zeker een feest Alando. Hé, hey, we gaan elkaar snel spreken. En ja. uh, ik ben er zeker bij. En uh, wij gaan er natuurlijk ook even draaien. Jullie laatste uitgekomen single en uh, mijn eerste promo nog een keer. Ja. Dankjewel hè. Dankjewel voor het bellen.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 Ik ben ja, Tire met uh, Aram Sam Sam. Ja, dat is een echte goede cover, kan ik u vertellen. En uh, ja, volgende week komt een nieuwe single uit, Put Your Hands Up. En wij brengen natuurlijk het laatste verslag hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, we zijn natuurlijk ook... Uh, wat ook deze uitzending natuurlijk niet mocht missen... is natuurlijk het overlijden van Antoni Kameling. En uh, ja, dit is gewoon een, een vreselijk iets voor de familie en vrienden. Maar ja, hij, hij heeft er ook helaas zelf voor gekozen. Um, wat wel tot, uh, tot iets heel grappigs brengt... dat het opnieuw een nummer 1 hit is geworden. En dan heb ik het over Toen ik je zag van Hero. Moet u maar eens even luisteren naar deze tijd... toen hij dit nummer uitbracht in die uh, mooie tijd. Met Hero Toen ik je zag.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 Het blijft een mooi nummer. Antoni Kameling met Toen ik je zag hier op CFM Zandvoort. En hij staat nog wel op nummer 1 in de Nederlandse top 40. We gaan even luisteren naar een ander plaatje. En dan hebben we natuurlijk zometeen het showbiz nieuws bij popstar Henry hier op CFM Zandvoort. Jij bent zo wijs, dat zegt een kind. Jij bent zo grijs, dat zegt een kind. Jij bent getrouwd, dat zegt een kind. Jij bent al Dan denk je ja De glimlach van een kind dat nog een leven voor zich heeft. Dat leven is de moeite waard, met soms wel wat verdriet, maar met liefde geluk en plezier in verschiet Een glimlach van een kind, Ja, dat Let's let's let's let's let's was let's drama queen. Oh, let's oh. Amsterdam. I want you to let's let's let's let's let's let's let's let's let's Lady het hart. It's let's beautiful let's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 Goedenavond, Henry! Ja, goedenavond Roy, en uh, luisteraars Thijs natuurlijk ook, hè. We, we zijn er weer, hè. Je bent er weer, gezellig ja. toch? Ja, zeker weten. Ja. Ik ben wel onderweg naar, ik zit nou in Voorthuizen, dat is bij Barneveld in de buurt en ik moet naar Putten. Oké. Okay. Dus uh, ik heb even lekker, lekker langs de kant gezet en dan kunnen jullie allemaal goed verstaan. Ben je op weg naar een optreden? Ja, ik heb vanavond even wat te doen, dus uh, even even mensen gelukkig kunnen maken vanavond, hè. En wat ga je doen voor optreden? Eh, uh, ja, gewoon een uh, normale nummers die ik al, eigenlijk altijd breng, dus uh, en uh, misschien, misschien het nieuwe nummer ook nog vanaf. Moet ik even kijken of, of, dat, luk, of dat lukt. Oké, okay, oké, okay, dus waarschijnlijk een primeurtje voor de mensen? <laughs> ja, misschien. Moet ik er even over nadenken, of ik het doe. nog <laughs> eventjes over nadenken onderweg? Dat weet ik nooit van tevoren. Nee. Dus, uh, maar goed, hij uh, is, is zover uh, uh, uitgemixt Hij moet nog gemasterd worden, zoals het heet. De laatste finesses moeten dan aangebracht worden aan de single. Ja. En dan is die eigenlijk klaar. Nou mooi, leuk, gezellig. Dus ik ben benieuwd. Dus het jullie te krijgen natuurlijk, dat snap je wel. Ja, dat gaat zeker dus. gebeuren. Ja, het wordt natuurlijk altijd spannend. We hebben alweer een nieuw nummer geschreven. We zijn eigenlijk we zijn weer in de studio geweest voor, een, voor de demo alvast even te maken. Kijken hoe we het gaan doen. Oké. Okay. Dus, dus we zijn hard bezig. Ja, dus, ja. Dus zodoende. Goed, maar oh, jullie uh, willen natuurlijk graag uh, wat shownews horen, hè? Ja, vertel. Uh, heb je gisteren nog de vorige volop gekeken? Ik heb het gisteren gekeken. En de, er zat een bekende van mij bij. Oh, dat is wel leuk. William Finta. Ja, dat... Die heb ik even niet gezien. Ik heb dat niet is de kale, gedacht, meneer, uh... een kale meneer met de bril op. Oh, oké. Okay. Ja, die ken ik wel. Hij zong, uh, <laughs> hij zong een liedje van Jeroen van der Boom. Ja, ja dan weet ik precies wie je doet. Die, die, grote, die grote man met die... Uh... Maar die, die, die forse nek, die, ja. uh, die, die, die viel wel op, ja. Ja, zeker. Dus, uh, maar dat was je dus een van de, een van de ruim 3 miljoen mensen die gisteren gekeken hebben. Ja. Dat dus, is behoorlijk, ja, hè. Kan... Wat, wat een succes aan de, heeft dat programma. Weer een heel nieuw totaal nieuw programma, maar wel in hetzelfde jasje. Ja, het is ongelofelijk dat, uh, dat er dan 3 miljoen mensen naar kijken. Dat, is, dat sta ik echt te kijken want idols en X-Factor en dat soort programma's... Daar kijk je ook wel eens, uh, relatief veel mensen naar, maar dit, dit, dit is gewoon ongekend voor echt RTL 4, dus uh, ja. we zijn heel goed bezig. Ja, en nou leuk toch? Ja, heb je misschien ook toch die actrice Esmee de la Bretonniere gezien? Uh, ik heb eigenlijk alle, um, alle, ik heb alle audities gezien gisteren. Ja, nou dan zie je op een gegeven moment dat een actrice, dus als je actrice of acteur bent, wil je nog niet zeggen dat je aan kunt zingen. Nee, dat is wel waar, dat is wel waar. Ja, en ik vond inderdaad, sorry, dat was natuurlijk een hele mooie verhaal, ik weet niet oud ze is, maar ze ziet er waarschijnlijk heel goed uit voor de leeftijd, maar ik denk ook dat het uh, uh, ja, technisch gezien gewoon niet goed genoeg was om in zo'n auditie mee te doen. Ze was gewoon, ja, niet, niet kunnen zingen, iedereen kan zingen op zijn eigen niveau natuurlijk, maar dit was gewoon niet goed genoeg voor zo'n programma, absoluut niet. Nee, nee, ja. nee. Dus je ziet ook wel dat er geen enkele garantie is hè, als je kunt uh, acteren. Ja, en uh, dit is. wat Nico gezegd van. Hij was blij met haar verschijning, maar er was ook alles mee gezegd. Je bent een mooie vrouw en je kan horen dat je durft. En durf hebben is al 50%. Maar ja, ja. de andere 50% die ontbraken, helaas. Dat zegt hij dus ook heel duidelijk. Hè? Ja, dat klopt. Ja, precies. Goed, ja, dan heb ik nog iets over uh, Christine Aguilera. Die is uh, gescheiden, zoals je misschien al weet. Wat zei je? Uh, die, uh, Christine uh, Aguilera. <laughs> ik kan er even niet meer uit. Eh. Uh, ja. Die zangeres is. En die is sinds uh, enige tijd al weer vrijgezel. En uh, ze is even met, uh, met de Halloweenmarkt. Uh, is even lekker even eruit gegaan met, uh, met, met, met de kind. Met zoontje Max. En heeft uh, ze heel lekker laten rijden. Dus uh, ja, ze is weer vrijgezel. Dus de scheidsplezieren zijn dan wel nog niet ingediend. Of zijn wel ingediend. Maar ze gaat inderdaad niet bij de pakken neerzetten. Dat is heel duidelijk. Oké. Okay. Ik, uh, ik weet niet of je ook in uh, de Engelse x wel eens bekijkt. Nee, nee, dat helaas niet. Nou, in ieder geval... Uh, er was een, een Britse zangeres, die heeft een nummer gemaakt. Uh, dat lijkt verdacht veel op the Bridge van 1992 van uh, Red Hot Chili Peppers. daar ja. heeft de band zich ontzettend druk over gemaakt. Ik denk van ja jongens, waar hebben we het in godsnaam over? Ja, ja, ja. Dus, het, het nummer zelf geschreven heeft en het lijkt er een beetje op. En daardoor krijg je zo'n zo hele, hele toestand krijg je daaromheen. Ik heb het nummer nog niet gehoord, maar uh, op internet kun je hem wel beluisteren. Dus dat ga ik vanavond als ik, als ik thuis ben. Dan zal een uur of vier, vijf worden denk ik vannacht. Ga <laughs> ik nog eens even kijken wat het er klinkt. Oké. Okay. Hendry, ik wil heel veel ja. met een klein stukje teruggaan naar een paar weken geleden. We hebben over zangtalent gesproken. Moet je even, even naar een stukje van een paar weken geleden. Een stapje ja, met jou Oké, okay, ik luister even. Okay, dat gaat gebeuren. Let op. Ik zou zeggen, start de muziek maar in. Gaan we samen iets zingen of zo? Ja, dat gaan we doen. <laughs> gaan hey, we samen hey, iets zingen? Kan... Ja, ja. We gaan gewoon samen. <laughs> nou, ja, vooruit het Zandvoort, hartjes de lucht in. We, we gaan even gewoon een gezellig feestje maken. We gaan het samen doen. Oké. Okay. Laat me leuk. Gooi begin. <laughs> Oké, okay, dat is wel heel. Ik heb ja. de hele nacht liggen dromen. Van je stem, van je mond, van je lijf, van je kont. En het tekent op de grond. Jij had mij in je armen meegenomen. Ja, over Sanktelente gesproken. <laughs> Ja, Roy, maar goed, jij, jij pretendeert ook niet te zijn als een zanger. Hè? Jij bent iemand nee. die dat gaat. Wat de fun doet. Ja. En, uh, nou goed, dit is nog hartstikke leuk dat we het samen gedaan hebben... toen in Zandvoort, toch? Ja, zeker. Wat het, wat het misschien jammer, het jammere van het verhaal... is dat dit, dit soort dingen nooit, de, voorlopig niet meer gaan gebeuren in Zandvoort. Al, uh, de, al, achter de CFM zomertoe en het Kunstenstein zijn allebei de stekkers eruit getrokken... door uh, het Overzet Cultuurfonds. En dat is gewoon heel jammer dat dat soort, dat soort mooie evenementen... waar het plein helemaal vol staat... Uh, gewoon niet ja. meer georganiseerd kunnen worden uh, in Zandvoort. En dat is gewoon teleurstellend. Ja, en hoe komt dat dan? Wat is daar de reden voor? Bezuinigingen? Ja, nou, uh, een van de reacties, uh, en dat ga ik gewoon eerlijk zeggen op de radio... Uh, ...was uh, dat de, kwalita de kwaliteit van de show niet goed was. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet zo mee eens ben als organisator. Uh, nee, inderdaad. En dat heeft natuurlijk ook te maken met, van, je doet met met weinig middelen. Probeer je toch iets leuks te doen voor de mensen. En uh, ik dacht dat de, de artiest die je daar had, die daar zat best wel heel goed talent bij. Absoluut. En, ja, zeker. Ja, wat wil, men, wat wil men verwachten? Dat men daar uh, de top van, uh, van Nederland daar, uh, neerzet? Ja, ik, ik denk, denk dat, dat, dat ze verwachten inderdaad een top voor 600 euro per, per uh, keer hè, dat je daar staat. Dat je daar een top van neer kan zetten. Nou, ze moeten dus weten wat geluid al kost om te huren. Ja, ik weet er alles van. En dan kom je dan niet mee daar. Als je in de een, goed, een goede geluidsinstallatie wilt neerzetten... dan ben je toch al gauw een 2000 euro kwijt. Ja, dus, ja. En, en als je dan kijkt wat jij, uh, jullie als organisatie al hebben neergezet daar, de afgelopen jaren... Dat voor weinig geld, dus met weinig budget, daar een, gewoon hey, iets heel leuks heeft, hebben neergezet. Ja. En je moet natuurlijk ook niet vergeten dat Zandvoort is natuurlijk niet een, een, een arena of een, of een de Kuip of noem maar op, die grote stadions. Het is een, een pleintje in Zandvoort, gezellig, knus, waar mensen uh, winkelen, uh, voorbij lopen en dan uh, ja, in de zomer met mooi weer getrakteerd worden op, een, uh, ja, op, op artiesten. Nou, en daar blijven mensen ook voor staan. En zo moet het ook zijn, denk ja. ik toch, of niet? Ja, heel erg, gewoon heel erg teleurstellend gewoon. Maar ja, dat, ja, ja, we gaan er ik, gewoon ik voor. Ik denk je, dat, dat je toch naar de wethouders moet stappen en zeggen van luister, dit en dit is het geval. Uh, dit is onze insteek, dit willen we graag doen. En uh, dat doen we met weinig budget. Maar uh, als jullie iets groters willen hebben, dan zou er ook meer voor betaald moeten worden. Er dus zullen ook met, met meer geld over de brug kunnen komen. En dan kun je ook iets groters organiseren. Ja, nee, dat is helemaal waar. Want alles kost gewoon geld. Ja. Dus. Maar even nog dus terug gaat. naar het shownieuws. Ja, precies. Ja, sorry dat ik me even liet gaan in nee. dit soort dingen. Want ik vond, ik vond het onterecht dat er vrijwilligers zijn die dit soort dingen organiseren. En dan zo worden afgeserveerd door mensen die achter een broodje zitten. Ja. Dus met deze even de gezegd hebben, hoi, ga ga even terug naar de showbusiness. Nee, want jij hebt uh, het ja. ook allemaal meegemaakt zeker. natuurlijk, hè? Ja, zeker weten, jongen. Dus, uh. Waarom? Maar goed, ik heb nog twee dingetjes voor je. Ja. In ieder geval, ja, Frans Duits is nog niet helemaal genezen van zijn... Uh, van het hartzakje ontsteking, zoals dat heet, hè? Ja, ja. Maar uh, nou, hij hoopt jullie wel volgende, volgende week weer uh, present te zijn. Nou, dat uh, zullen we met hem uh, meehopen, hè? Zo is dat toch, hè? Ja, goed, en dan hebben jullie misschien ook uh, wel wat gehoord, natuurlijk, van die film die Dick Maas geschreven heeft, of gemaakt heeft. Ja, de Sinterklaas-film. Uh, ja, de Horror uh, Ja, er zijn heel veel reacties op gekomen dat het een, een Gieselfilm is. En uh, dan met Sinterklaas in de hoofdrol. En ja, ik denk van, ja, jongens, daar gaan we weer. Dan moeten die mensen dan niet naar kijken met kleine kinderen. Het is dus, dus, dus, dus geen film voor kleine kinderen en ja, in, in, in griezelfilms, in horrorfilms komen ook clowns voor en noem al die andere dingen maar op. Dus wat dat betreft uh, staan mensen op even de plank weer. naam is natuurlijk door deze kritiek te geven. Ja, op, een een dus de manier, maar... op de een of andere manier heeft Dick Maas altijd kritiek op zijn films. Ja, zou het misschien aan Dick zelf liggen dan? Nou, ik ben bang dat hij gewoon uh, wat meer... Uh, ja, hij maakt gewoon aparte films, maar ook wel hele mooie ja. en grappige films. Want Vlodder natuurlijk is hij ook een van de mensen daarachter van. En ja, uh, dat die had dat in, ook. in ja, het begin ja. ook heel veel kritiek, omdat het gewoon toch een tikkie anders is dan de andere films. En dat maakt Dick Maas, denk ik, gewoon. Ja, ik denk het ook. En ik heb ook goede films gezien. Ik ben zelf geen fan van Nederlandse films, omdat ik dat acteer... Uh... Uh, acteren in Nederlandstalige films... die vind ik abominabel slecht. Ja. Uh, maar ik vind Dick Maas een van de weinige uitzonderingen... is die daar, uh, die daar inderdaad bovenuit steekt. En ja, dan kun je wel eens verwachten... dat je dan kritiek krijgt van, uh, van her en der. En, uh, misschien van, uh, van jaloerse collega's, misschien. Ik weet het niet. Ik zou het ook niet weten. Misschien nog even een ander... Uh, een show Niet een leuk shownieuwtje, maar een minder leuk shownieuwtje. Ja, Gornus ja. Moed is natuurlijk... Uh, afge afgelopen uh, of twee weken... Geleden, nee, anderhalve gele, week geleden overleden. Hè? Nou, van de week was er natuurlijk de, de begrafenis in Amsterdam. Nou, hartstikke. Ja, Hele ja. mooie. Ja, ook mooie beelden. Gordon heeft natuurlijk. Uh, ik hou van jou en ik kon ik maar even bij je zijn uh, gezongen tijdens, um, tijdens dat uh, moment. Maar ja. wat opeens naar buiten komt, is dat uh, Johnny John de Mol wou dus een TV-programma over zijn moeder maken. Ja. Yeah. Goed, dat, ja. wat moet ik daarvoor zeggen, Roy? Ja, dat is natuurlijk, um, ja, dat dat naar buiten dan moet komen, na zo uh, naar zo'n treurig iets, vind ik een beetje jammer. Dat, dat wil ik er eigenlijk mee zeggen. Ja, jij zegt, dat het moment gekozen om dit soort dingen bekend te maken, dat lijkt niet helemaal, uh, niet, niet helemaal handig. Nee, nee, nee, zeker niet. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Ja, dat, ja. Uh, dat is alleen maar weer publiciteit zoeken, zo zie ik het hoor. Ja, maar vaak is dat ook zo. Hè? De ene zijn dood, is de andere zijn brood. Dat weet je toch, hè? Ja, dat is wel waar. Je, en uh, dat, dat is heel erg jammer dat dat gebeurt. Ja, goed. Ik bedoel, we zullen op een gegeven moment... Uh, ja, dit soort dingen zullen altijd blijven bestaan. Het is onze oudste weg naar met Tisselim, zeggen ze wel eens. Ja. En dit soort dingen zullen altijd blijven bestaan, waarschijnlijk. Alleen als we dan zelf op een gegeven moment weten welke waarde we daar moeten geven, is het toch goed? Ja. ja. Daar heb je gelijk in. Ja, ik heb, ik, dat was het voor mij zo'n beetje wat ik heb opgedoken op jullie avond afgelopen tijd. Maar ik heb het natuurlijk ontzettend druk vandaag. Ja, nee zeker. Ik ben ook dus weer aan het rijden gegaan als je dat misschien hoort. Ja, nou, ik wens jou heel, uh, een prettige reis nog daarheen en heel veel plezier vanavond. Geniet weer van het zingen. En, uh, ja, zeker denk je weten. We uh, dan spreek je Rudy weer, want uh, we doen het even weer om en om geloof ik. Maar ja, ja. Um, dan spreek je Rudy weer tijdens het Jobisnieuws. nieuws. Afgesproken. En ja. dan ja, wens ik iedereen die net luisteraars thuis natuurlijk ook een uh, heel fijn en prettig weekend en heel veel zon. Da Oké, okay, dankjewel hè. Zeg doei doei Doei doei. Hoi. is the fall. She proved Wat een mooi nummer, hè? Halleluja! Van de enige echte Lisa. Hier op CFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio. Lisa. Halleluja. En u luistert nog steeds naar CFM Entertainment for You... op uw zaterdagmiddag... avond. Het wordt op schoot gevoel. Hier op CFM Zandvoort. Nog tien minuutjes... Uh, zoals ik al eerder zei in de uitzending, we gaan gewoon uh, ja, even praten met uh, ja, Dindy. En uh, ja, ze is natuurlijk afgelopen weken heel erg in de in picture geweest bij ons programma... ...vanwege het, het feit dat zij natuurlijk haar singeltje uit gaat brengen 22 oktober in Fame. Dindy, hoe is het met je? Ja, prima. Hoe is het met jou? Ja, heerlijk. Hey vertel, wat heb je afgelopen week allemaal gedaan aan je single? Nou, ik heb maandag een fotoshoot gehad na mijn werk bij Menno Gorter in Zandvoort. En die heeft een hele mooie fotoshoot gemaakt, waardoor we ook meteen de fotokaarten konden ontwerpen. Die zijn, uh, we hebben woensdag gedaan. Dus de fotokaarten zijn al binnen zelfs? De fotokaarten zijn al binnen, ze zijn heel mooi, maar ik bewaar ze expres voor die avond. Oh, oké, okay. dus het is toch een verrassing. Dat is één van de verrassingen die, die je zei van, uh, tegen Rudy vorige week. Nee, dat is niet echt een verrassing. Nee? Maar er is wel een verrassing, maar dat zeg ik natuurlijk niet. Nee, nee, nee, oké. Okay. Maar vertel verder. Nou ja, wat hebben we verder? Uh, verder zijn de artiesten natuurlijk compleet. Dus uh, behalve alle genoemde artiesten komt Ernestine optreden, is dus hartstikke gaaf. Wat leuk. En, uh, ja, van en Jermaine komen optreden, die hebben we er ook heel veel zin in. Ja, want die gaan hun uh, nieuwe single ook ten horen brengen, hè? Ja, dus we hebben nog gewoon primeur ook. Nou, hartstikke leuk. Geweldig, hè? Ja. Nou, en mijn outfit is binnen, dus uh, ik ben er uh, zo goed als helemaal klaar voor. Ja, dat las ik vandaag op je huis. <laughs> ja. Nou, leuk. Echt ja, daar staat ik ook niks over, maar het wordt wel heel mooi allemaal. Ja, wordt het een totaal andere Dorinde of Windy? Nee, ik blijf altijd mezelf, maar het moet toch wel uh, het moet spectaculair worden hè, voor zo'n avond. Dus ik doe mijn alleruiterste beste voor. Ja, nog even, want dat is uh, volgende week, uh, de 22e oktober. Uh, Je hebt nog een klein uh, weekje te gaan. en Ja, um, ja we spreken jou niet uh, meer voor de cd-presentatie. Dus uh, we gaan nog even kort herhalen. 22 oktober, dat is aankomende vrijdag. In Discotheek Dancing Fame. En, ehm, um, ja, daar uh, gaat de cd-presentatie plaatsvinden. Om 8 uur gaan de deuren open. Nee, half negen begint het feest. Met diverse optredens van de. Uh, aan, uh, vanuit RS10... Sharifa en Jermaine... Uh, om niet te vergeten ook nog Naomi... boren Veenman hè... Ja. en NMS, dat is een nieuwe rapgroep... dus uh, dat uh, wordt een heel leuk feestje... nog een leuke DJ voor de hele avond... en het uh, feestje duurt rond 12 uur... 1 uur s'nachts... Ik uh, kan u lekker blijven feesten op 1 uh, Veen. en uh, natuurlijk de CD-presentatie... van Exire en van Dindy, toch? Dat klopt helemaal... Dus, ja, uh, zeker... Ik heb alles goed opgezond. Nou, vertel nog eventjes je huis. Dan kunnen mensen nog je eventjes de laatste weken op de hoogte houden. Want je schrijft elke dag een wie wat waar, heb ik gelezen. Dus vertel. Nou, dat is www.din-di.huif.nl Dus www.din-di.huif.nl En de mensen hebben toch ze een klein primeurtje gehad hè vandaag. Ja... Ik denk niet dat ze weten wat, maar ze hebben een klein primeurtje. Oké. Okay. Ja, dat weet je toch. Dat hebben we net besproken. Ja, oké, okay, weet het wel. Maar goed, uh, ik wil iedereen nieuwsgierig houden. In ieder geval, het primeurtje heeft u al thuis op de radio. Wat dat is, ga ik niet vertellen. Dat moet u allemaal op de 22e zien in Fame in Zandvoort. Nou, Din, heel erg uh, bedankt uh, voor je tijd, hè? Ja, jullie ook bedankt. Voor en je, dan je bent op dit moment ook nog ergens mee bezig, hè? Ja, ik zit bij mijn zus in de auto en we gaan zo eten, maar ik geloof niet dat je dat bedoelt. Nee, haha. Ha. <laughs> nee, je gaat de single zo ontwerpen, toch, de hoes? Ja, dat zeker. Dat heb gaan we ook heb zo je al, doen. al een beetje een idee hoe het, gaat, hoe het gaat, eruit gaat zien? Nou, ik ga richting de fotokaart denken. Maar ja, niemand weet natuurlijk nog hoe de fotokaart eruit ziet. Nee, nee, nee. Maar uh, hij wordt net zo strak als de fotokaart. Oké. Okay. Nou, Din, heel erg bedankt uh, voor je tijd. En ik zeg je gewoon tot uh, volgende week. Dan belt Rudy je vast wel weer. Hè, om eventjes te horen hoe natuurlijk de CID-presentatie is gegaan. Nou, hartstikke leuk. En succes met de rest van het programma. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Doei. <laughs> Doeg.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 can't see every single possibility mm. And someday I know it'll all turn out And I'll work to work it out Promise you, kid, I'll give more than I get Than I get, than I get, than I get Oh, you know it'll all turn out And you'll make wat een geweldig nummer hè. Hier op CFM Zandvoort. Ja, de helaas zijn de laatste minuutjes alweer aangebroken van dit eh, programma natuurlijk. En ik hoop dat u weer genoten hebt deze week. Volgende week zijn we natuurlijk weer dezelfde tijd en dezelfde zender op CFM Zandvoort dus. En dan is Rudy Nicola er gewoon weer en dan ben ik er weer niet. Dus uh, zo wisselen we maar eventjes voorlopig af en dan komt het helemaal weer goed uh, in de wintertijd natuurlijk die er langzaam aan gaat komen. Ik wil u weer bedanken voor het luisteren. Ik uh, wens u nog veel plezier met luisteren naar CFM Zandvoort. Zometeen de Eurobreakdown met George van Dam. De herhaling dus. En daarna hoort u naar Mario Zandvoort met The Nightwalk. En morgenochtend is het CFM Jazz natuurlijk weer. En daarna zondag in Kennenblank. Bedankt voor het luisteren deze week naar Entertainment Review. En ik zeg gewoon tot volgende week. Bye bye. regeringspartijen, VVD en CDA hebben geen probleem met de dubbele nationaliteit van CDA-staatssecretaris Marlies Veldhuizen van Sant en Hilner. Ze heeft naast een Nederlands een Zweeds paspoort. PVV-leider Geert Wilders was daar niet van op de hoogte en vindt het ongewenst. De PVV dient daarom na het herfstreces een motie in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Zowel de VVD als het CDA zegt in een reactie dat er aan de loyaliteit van de staatssecretaris in Nederland niet wordt getwijfeld. Het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken vindt het niet erg als Veldhuizen afstand zou doen van haar Zweedse paspoort, maar zegt dat ze hem ook mag behouden. Wilders noemde het in 2007 onaanvaardbaar dat bewindslieden een dubbele nationaliteit mogen hebben, ook al hebben ze een blonde kuif en een Zweedse paspoort. De paus van de Koptische Kerk is op bezoek in Nederland. De hoofd van de Koptische Kerk leidde vanmiddag een kerkvergadering in Haarlem voor ruim 2000 Koptische orthodoxe christenen. In Nederland wonen ongeveer 6000 Kopten. De 87-jarige pauze is voor de derde keer in Nederland. Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders... wil zo snel mogelijk om de tafel met minister Opstelten... ...over de aanvallen op moskeeën. Opstelten is de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie. Volgens voorzitter Azarkan van de Marokkaanse organisatie... ...groeit de onrust onder moslims over de brandstichtingen en bekladdingen. Azarkan beklaagt zich erover dat politici nauwelijks aandacht schenken aan de incidenten. De Ronde van Lombardije is gewonnen door de Belgen Philippe Gilbert, die de koers vorig jaar ook won. Als tweede finishte de